Van de mislukte inbraak in zijn boom weet Paulus nog niets. Hij is op ziekenbezoek bezoek bij de konijnen en bevindt zich diep onder de grond in de konijnen slaapkamer. Het konijnenvrouwtje, dat woelebasje heet... heeft Paulus haar hoest laten horen... en de boskabouter heeft lang en aandachtig in haar keeltje gekeken. De hoest is helemaal niet ernstig hoor... en het keeltje is maar een heel klein beetje rood. Maar Paulus weet wel dat de konijnen het zeer op prijs stellen... wanneer hij zijn drankjes niet zomaar zonder meer voorschrijft. Er moet gewichtig gekeken worden... en op het hoofd gekrapt en in het baardje gekriebeld. En dat doet Paulus allemaal voor hij zegt... Hoor. Voorzichtig aan maar en zo weinig mogelijk naar buiten. En ik zou zeggen drink maar van dit drankje. Daar zitten bosbessen in en die zijn uitstekend tegen de konijnenhoest. Oh, wel bedankt Paulus. Je bent toch maar een knappe dokter. Wat zouden we zonder jou moeten beginnen? Oh, het is niet de moeite waard om over te praten. Oh, oh basje, drink nou niet zoveel tegelijk van dat drankje. Je moet er langer mee toe. ook begint te hoesten, moet hij straks maar even langs mijn woon lopen. Dan zal ik nog een flesje klaarzetten. Ja, graag, Paulus. Het lijkt me zo'n lekker drankje. Ja, en vooral goed warm houden en niet in het vocht zitten, hè? Jullie hol is toch wel door en door droog, hè? Oh, ja. Het is een prachthol. We hebben het zelf gegraven en er komt nooit een druppel water in. Waarom <tie> <tie> <tie> <tie> het als het regent? Nou ja, als het heel hard regent, dan wel natuurlijk. Maar dan moet er ook wel een ruim ...toen ze prinsbuien aan de gang zijn. Ja, en daar hebben we gelukkig voorlopig geen kans op. De lucht staat helemaal niet de regen, hè? <tie> oh nee, oh, het vast nog dagen droog. Dat, eh, dat zeggen jullie nou wel, maar ik geloof er niks van. Ik ruik een bui en een flinke ook. Toen nou, laat naar je kijken, wipper. Toen ik in jullie hol kroop, was de lucht zo helder als het maar kan. Geen wolkje aan de hemel. Maar dat is nou niet meer zo, vast niet. Ik raad wolken heel duidelijk. Onzin, als boskabouter weet je toch heus ook wel wat van het weer af. Het blijft voorlopig droog hoor, dat kan niet anders. Of er moest overij in het spel zijn. En dat zal toch niet... Uh... Zeg Wipper, is jouw neus helemaal in orde? Ik kan me niet vergissen. Zullen we even buiten gaan kijken? Ja, dat is best, maar dan moet voelen binnenblijven. binnen blijven. Want die heeft toch ook al Haastig kruipen Paulus en Wipper naar de uitgang van het konijnenhol. Buiten aangekomen kijken ze allebei verrast en geschrokken naar de hemel. Het is daarbuiten opeens erg donker geworden. Het lijkt wel of de nacht valt. Geweldige wolken zijn van alle kanten aankomen zeilen en pakken zich nu dreigend samen boven het grote bos. Hier en daar zitten wat vogels op kluitjes bij elkaar en staren met zorgelijke blikken naar de sombere lucht die weinig goeds voorspelt. Waar je me daarvan? Dit is niet gewoon. Het staat helemaal niet aan, Paulus. Ik had nog veel meer gelijk dan ik verwachtte. Wat een wolken zijn. Wat een bui moet dat worden. Oh, Wipper, ik, ik ben bang. Oh, Paula, wat, wat komt er aan Hij is Salomo, de raaf, er heeft een reuze haast. Ja, uh, ik ben het, Salomo. En uh, het uh, lijkt me absoluut noodzakelijk dat jij zo gauw als het maar kan naar je boom terugkeert. Maar, Salomo, is er nog iets gebeurd? Nog niet, Paulus. Maar pluis is het ook niet. Dat kan ik je verzekeren. Ik kan je dat niet zo vertellen met zo'n konijn erbij. Ja, je hebt gelijk. We moeten dat onder ons houden. Dag, Wipper. Het beste met -wasje. En We zetten de flinke sokken in, Paulus. Ja, ik loop al zo hard als ik kan. Ik wil wel graag binnen zijn voor de bui. Losbast. En je hebt niet deze paraplu bij je. V Vertel me gewoon wat er gebeurd is, Salomo. Een reinde vos is er weer geweest. Hij probeerde in te breken in je boom. En als ik niet op wacht had gezeten... Oh, hou maar op, ik begrijp er al alles van. Ze hebben het vast en zeker op mijn levenswater voorzien. Ik ben je heel dankbaar voor je goede zorgen, Salomo. Uh, dat is al goed, Paulus. Ik deed het graag voor je. Maar wat zeg jij van deze bui? Oh, ik vertrouw het niet. Daar steekt vast iets achter, hoor. Hoor, hoor. Oh, Onweer oh, in Januari, dat is toch wel zeldzaam, hè? Gelukkig, hier zijn we bij mijn boom. Ja, maar gauw, gauw, naar binnen, zo. En je mag er niet meer uitgaan, hoor. Ben je nou een haartje, ik ben gewaarschuwd, ik zal wel wijzer wezen. Haastig doorzoeken Salomo en Paulus de kabouterboom van boven tot onder, om te zien of er tijdens de afwezigheid van de raaf niemand geweest is. Maar alles staat op zijn plaats. Salomo overstelt Paulus natuurlijk nog met raadgevingen. Het deurtje moet op de grendel, de raampjes moeten goed dicht. Salomo biedt zelfs aan om de hele nacht bij Paulus te blijven, maar daar wil het boskaboutertje niets van weten. Niks hoor, ik ben een volwassen kabouter en ik kan best op mezelf passen. Maak je maar niet ongerust over mij, Salomo, en ga jij normaal maar naar je eigen boom. Salomo vertrekt met tegenzin en Paulus gaat voor zijn raampje zitten kijken naar het noodweer dat nu losbarst. De regen stroomt bij bakken uit de hemel en het begint flink te omweren. Het bos ziet er spookachtig uit, telkens als de bliksem de kale stammen even verlicht. Paulus voelt zich niet erg op zijn gemak. Bang voor onweer is een kabouter natuurlijk nooit. Maar dit is vast geen gewone onweersbui. Dit lijkt meer op een heksenbui. Wat had je zo'n beetje benauwd, Wat de regen, hè? Oh, dat wordt toch geklopt toch? Wie is daar? Ik ben het, Paulus. Ik kom even kijken hoe jij het maakt. Oh, dat goeie wou. Wat een weer, hè? Het regent helemaal nogal wel Ja, dat heb ik gemerkt. Jij bent toch niet van plan om te gaan wandelen, hè? Wandelen? Ik? Met zonnig weer? Ik denk er niet over. Nee, dan is het goed. Dan ga ik maar weer. Ik wil die alleen maar waarschuwen, want deze bui is geen gewone bui. Maar een hekse bui, dat had ik ook al Niemand krijgt mij vannacht mijn boom uit. Daar kan je van op aan. Oeguburu knikt gerustgesteld en verdwijnt weer in de nacht. Paulus doet de deur zorgvuldig achter hem dicht en steekt dan een pijpje op. Eigenlijk zou hij nu naar bed moeten gaan, want het is intussen behoorlijk laat geworden. Maar met zulk noodweer voelt Paulus er niets voor om naar bed te gaan... ...ondanks het feit dat hij een reuze slaap krijgt. Om wakker te blijven pakt hij een kabouterboek en gaat zitten lezen bij de olielamp. Buiten stroomt de regen en rommelt de donder. Maar Paulus begint er nu al aan te wennen. Hij let er haast niet meer op. Na enige tijd is hij zelfs zo verdiept in zijn boek... ...dat hij de hele heksenbui vergeet. En dan opeens wordt er weer op de deur gebotst. Gewikkelijk, hè? Wat een weg! Allebei een blondig en dikke van alle kanten. Ik hoor je eens. waarom kom jij zo minder in de nacht naar me toe? En je bent helemaal doorweekt? Je lijkt wel een zeebeest. Ach, ach, Paulus, ik ben zo geschrokken. Ik, ik. Nee, sla nou alsjeblieft niet die natte dassenpoten om me heen. Dan maak je mij ook nat. Vertel nou liever wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is? Ik heb een broefje gekregen. Ik bedoel, een griezelig briefje. Een griezelig briefje? Laat gauw kijken, waar heb je het? Hier, hier is het. leesbaar. Ja, leesbaar. Makkelijk gezegd, daar hebben we nou niet eens meer tijd voor. Ja, ja, dan staan we toch even aan.